Drie uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA mag de villa van Osama Bin Laden doorzoeken. Pakistan heeft daar toestemming voor gegeven. Wanneer de CIA de villa in Abbottabad zal uitkomen op zoek naar sporen en meer documenten, is niet duidelijk. De afspraak tussen de VS en Pakistan moet ertoe leiden dat het vertrouwen tussen de twee landen wordt hersteld. De relatie verslechterde nadat Amerikaanse militairen... bin Laden op Pakistaans grondgebied hadden geliquideerd... zonder dat Pakistan van die actie op de hoogte was gesteld. Ook daarvoor was er al frictie tussen de twee landen. Zo vonden de Amerikanen dat Pakistan te weinig deed... in de strijd tegen terroristen. In Wit-Rusland zijn twee voormalige presidentskandidaten veroordeeld... omdat ze hadden meegedaan aan demonstraties... tegen de herverkiezing van president Lukashenko. Die verbood demonstraties tegen de uitslag...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 In een ziekenhuis in Mexico is de kunstschilder en beeldhouster... Leonora Carrington overleden. Ze was een van de eerste grote surrealisten. Carrington schilderde veel spookachtige droombeelden... van bizarre rituelen waarin dieren figureren. Ze werd geboren in Engeland en verhuisde op haar twintigste naar Parijs... waar ze surrealisten als Max Ernst en Salvador Dali ontmoette. Nadat Ernst door de nazi's was opgepakt, raakte Carrington in een depressie... en werd ze opgenomen in een psychiatrische kliniek in Spanje... Ze ontsnapte en vluchtte naar Mexico, waar ze de rest van haar leven doorbracht. Leonora Carrington is 94 jaar geworden. Het weer in het westen en noorden geregeld buien met kans op onweer... komende dag opnieuw bewolkt, met vooral in de ochtend buien. Het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max.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 En dat ik me dan alweer minstens een half uur zit af te vragen hoe dat zit met die konijnen. Hè? Dat is het mooie van dit programma. Hopelijk wordt het nog opgelost, zodat als ik straks naar huis ga om zes uur... ik in ieder geval een antwoord heb op die vraag. Waar heb ik het over? Nou, ja, die vraag van Carla. Waar blijft het zand als konijntjes gangen graven? Ruud die zegt, ja, dat laat hij gewoon achter zich. Maar volgens mij is dat echt niet waar. Want een konijn kan hele gangenstelsels graven. En dat zijn gangen die hij daarna ook gewoon weer gebruikt. Dus waar blijft dat zand dan? 0800-1121, als je het weet. Uh, meer vragen natuurlijk die nog openstaan. Nou, Martijn die luid en duidelijk doorgaf dat hij wil weten of schaamhaar een functie heeft. Waarom ze in Duitsland meer schaamhaar hebben dan in Nederland, of in ieder geval minder scheren. Waarom uh, uh, uh, je ogen gaan tranen als je neushaar uittrekt en of neushaar ook een functie heeft. Nou, dat zijn vier vragen in één. Je mag er ook één beantwoorden via 0800-1121. Marty wil weten of zijn wasmachine van 30 jaar oud het risico loopt uit elkaar te knallen. Want hij, uh, uh, ja, die staat in de badkamer en hij begint zich een beetje zorgen te maken. Uh, Sebastian wil weten of zijn hondje, of, uh, nee, waarom zijn hondje plast in huis als hij uit logeren is. En volgens mij is de vraag van Jacqueline over Obama en de autocue volledig beantwoord. Dat scheelt dan weer. Maar ja, het allerliefste wil ik weten hoe het zit met dat konijntje. Echt zo, Je mag twitteren via apenstaartje nachtzuster. Je mag mailen, nachtzuster, apenstaartje, omroep, max.nl. Uh, je mag meepraten op de chat via www.nachtzuster.net. Maar het allerliefste heb ik dat je even belt. 0800 1121 1121.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 Klein oh lief klein konijntje, oh lief klein konijntje, oh lief klein konijntje. Houd een blikje op zijn neus, Al een blikje op zijn neus. Ja, ja. Lief klein konijntje van Henkie was dat. Uh, 0800 1121 zeg ik nog maar een keer. Het zou zomaar kunnen gebeuren dat je het nummer vergeten bent. Nou, dat uh, is dan bij deze opgelost. 0800-1121. Patrick, goeienacht. Hallo, Astrid. Hallo. Ja. Uh, yeah. Ja. Yeah. Over haar, hè? Ja. Yeah. Ja, haar is mooi. Hooggelukkig. En haar is fijn. <laughs> uh, uh, ik, ik, ik ben iemand, ja, die komt uit de 60e jaren... Uh, ik ben uh, nu 64 en ik heb uh, in het Kralingse bos in mijn blote kont rondgelopen. En toen hadden alle meiden lekker haar op de poes. En uh, het was gewoon zalig. En uh, ik wilde het zo houden. Ja, je doet er niks aan, hè? Huh? Je doet er niks aan. Nee, ik doe er niks aan. <laughs> en uh, sommige vriendinnen ook niet, gelukkig. Sommige vriendinnen. Hoeveel vriendinnen heb je wel niet, Patrick? Nou. Je bent een beetje blijven hangen in de jaren zestig. Ja, maar uh, haar is fijn. Ja. En uh, ik bedoel, uh, als je aan zee staat en uh, je hebt uh, nou haar op de benen, wil ik nou niet uh, zeggen. Dat vind ik een beetje te veel. Maar uh, haar is een sensor. En uh, als je... En uh, als de wind langs je lijf waait, dan uh, voel je een soort prikkeling. Maar tegenwoordig is alles kaal en dan voel je niks meer. Ja, maar dat, de haar, dat is toch niet bedoeld om uh, prikkeling te voelen als de wind waait? Oh, uh, haar uh, voorkomt ook blaasontstekingen en zo. Het is wel, dat, dat, dat zat ik te denken. Waarschijnlijk is het gewoon ooit oorspronkelijk bedoeld... gewoon om de boel lekker warm te houden, toch? Ja. Ja. ja. Het is een soort, soort onderbroekje van de natuur. Ja. Ja. ja goed dat het. Ja. <laughs> ik ben zelf verbaasd hoe mooi ik het verwoord bij deze. Ja. Ja. ja inderdaad. Maar het rare blijft dan nog steeds, en ik snap de vraag van Martijn wel... dat het hem opvalt dat er steeds meer mensen in Nederland de boel wegscheren... en in Duitsland niemand. Nee. Is het daar kouder? Nee, toch? <laughs> <Dat is wat laughs> natuurlijker <dan> hier. <laughs> ja, blijkbaar. Ja, dat is die korper, uh, hoe noemde de, de, de, de, de bellen het nou? Ja. Een vrijkorper. Uh, vrijkorper, ja. Ja, dat klinkt op zich wel, uh, wel logisch. Ja, vind ik wel. En weet je dan ook wat de functie van de neushaar is? Ja, om stofjes tegen te houden. Hè? Oh ja. Uit. Nou, dat is eigenlijk heel logisch, hè? Ja. Ja. Dat is heel logisch, hè? Kunnen we dan ook nog even oplossen waarom je gaat tranen als je een neushaar uit je neus trekt? Uh, dat zal wel een zenuwtje zijn wat daarmee in verband staat, denk ik. Ik moet altijd niezen als ik... Het nee, gebeurt niet heel vaak dat ik neusharen uit mijn neus trek, maar als het een keer voorkomt, dan moet ik niezen. Oh ja, dat kan. Zou er dan een zenuwtje verkeerd verbonden zitten? Ik denk het. <laughs> Jij vindt alles best, Patrick, of niet? Huh? Jij vindt het allemaal wel prima. Hartstikke mooi. Ik Wat? bedoel, uh, het is heel natuurlijk. En uh, waar we nou allemaal bezig, mee bezig zijn... Oh, vreselijk. <laughs> is het epileren en dat gedoe allemaal. Nou, Sorry. epileren, dat heb ik ook nooit begrepen. Ach, man. En de, en de bikinilijn wegscheren. Ik vind het juist mooi als er een beetje schaam uit de bikini. Oh, nee, dat vind ik ook... Ik weet, op een of andere manier ziet het een beetje viezig uit, vind ik. Nee, viezig. Ja. Want dat, dat is toch niet viezig. Ja, ik vind het een beetje viezig... Is heel natuurlijk. Ja, maar ja, het is wel meer natuurlijk, toch? Alles... Ik, ik kan zo snel niet een voorbeeld bedenken... maar bijvoorbeeld je nagels laten groeien tot ze heel, heel, heel lang zijn. Dat vind ik ook een beetje viezig. Ja, ja, maar dat is extreem. Ja. Maar natuurlijk is gewoon, uh, ja... Uh, God, uh, niet, niet met Lady shapes en uh, dat soort dingen aan de gang te gaan. Hmm. Ja, ik ik heb zoveel vriendinnen gehad die waren met epileptics bezig en met uh, met en, uh, en nou ik ben een man en ik heb wat haar op mijn rug en toen waren ze bezig met van die plakken hars erop te uh, <laughs> voordat je het op, je. wist <laughs> uh, toen was ik weer een mooie jongen weet je wel al oh? in hun ogen ja maar uh, ik, ik vond het helemaal niks nee binnen haar uh, haar moet kunnen oh en uh, ik, dan zal ik je dan wat vertellen nou <laughs> Ik ben begonnen, uh, en, uh, twee jaar terug, aan een boekje. Maar ik ben nog niet zo ver dat ik er iets van kan maken. Maar <laughs> dit programma heeft me al uh, uh, aangespoord om uh, ermee door te gaan. Ja. Van, uh, en het boekje heet Her Haar. Oh. En uh, dan zie je dus een uh, hele grote poes. En dan uh, loopt er een mannetje met een grasmaaier... <laughs> En die uh, is aan uh, letters aan het maaien in het gras. En die is uh, met de W bezig, en de E, en dan uh, L. Welkom. En dan. Uh, <laughs> en dan, uh, ja. Dan uh, ga ik uitleggen hoe het zit met haar. En uh, dat haar uh, lekker is. En uh, dat het ook een functie heeft. En uh, dat haar ook sexy is. En uh, ja. Ja, maar ik heb toch het gevoel. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ga nooit naar de sauna. Maar ik hoor net van Martijn. dat jij, dat jij gewoon uh, tegen een, uh, een ontwikkeling in probeert te gaan nu. Nee. nee. Oh. Uh, ontwikkeling? Ja, het valt Martijn op dat in Nederland iedereen aan het scheren is geslagen. Ja, ja inderdaad. Ja. Daar ga ik heel fel tegen in. Maar ja. dat, dat, dat, dat is zo onnatuurlijk. Ah joh, maar dat is toch altijd dat soort dingen, het zijn toch altijd fases. Over tien jaar dan is het opeens weer mode om uh, de vlechtjes in te leggen. Ja, maar als we dit luisteren. Ja. Nou, het is gewoon natuurlijk zoiets. Het ja. is nodig. En het is dus niet voor niks. Ja, maar ik vind, ik vind altijd zeggen, dat iets natuurlijk is, dat is natuurlijk dat is natuurlijk, ja, maar, maar het is ook een hele tijd hartstikke hip geweest om het haar op je hoofd in alle kleuren te verven. Dat is ook niet natuurlijk. Maar ja, dat is gewoon mode. Het is een stroming, het is even in. Ja, ja. Toch? Ja, ik doe er niet mee. Nou ja, als jij vriendinnen hebt die het gewoon allemaal lekker laten groeien... en jij vindt het mooi, is iedereen toch blij? <laughs> en ik ben de tuinman. Ik mag het een beetje bijknippen af en toe. Kijk. Ja, dat vind ik leuk. Je hebt gewoon een beetje de fetish. <laughs> maar Patrick? Ja? Werk jij nog? Ik, nee, nee, nee. Wat was je van beroep vroeger? Uh, grafisch tekenaar of uh, grafisch ontwerper. Oh. Ja. Oké, okay, dus is het wel een beetje in de kunsthoek? Muzikant. Oh, ook nog? Ja, en dat doe ik nog steeds. Dus, uh, wat maak je voor muziek dan? Uh, een beetje yeah, uh, akoestisch. Met cello, viool, contrabass. En. Uh, uh, uh, uh, gewoon back to basics. Ik heb vroeger hard rock gespeeld, ik heb uh, rock and roll gespeeld. Uh. Elektrisch, maar ik wil gewoon, uh, en uh, mijn jongens die spelen ook, akoestisch En uh, dat, dat komt steeds meer in. Oh, gelukkig. Ja, dat is gewoon gezellig en leuk. Mooi. Ja. Nou, Patrick, ik wens je, uh, ik wens je alle geluk. Ik jou ook, Astrid. Uh, Dankjewel, tot de volgende keer, hè. Weet je dat we het nog over uh, die bonus uh, gehad hebben? Nee. En Dat was een tijdje terug. ja. En uh, die gaan gewoon steeds door, hè? Die bonussen van die bankmannen. Oh, bonussen. Ik denk, jij ja, dat dat botten, dacht ik. Bonus. Ja, nee, maar de, de bonussen van de bankmannen gaan nog steeds ik maar door. Ja, daar kan ik weer fel van leer trekken. Ja, want jij jij, zit, jij jij kijkt eigenlijk ook naar het nieuws, zodat je, zodat je tegen de televisie kunt schreeuwen, of niet? Uh, nee, wat Televisie, nou, Want ik zit meestal op Facebook. Dat is ook wel zo verstandig. Met mijn vrienden en vriendinnen, want uh, nee, dat heb niks mee. Okay. Ik ga door, Patrick. Oké. Okay. Dank je wel, hè. Het. Daag. Dag. Hoi. Hanneke, goeienacht. Goedenavond, vrienden. Hallo. Hoi. Hoi. Hoi, ja, ik, uh, ik belde vanwege die neusharen eventjes. Maar, nou. Uh, ja, ik heb, ik heb zelf uh, twee jaar geleden of zo. Um, een neushaar uitgetrokken. En daar is... <laughs> ik heb twee jaar geleden een neushaar uitgetrokken. Dan, dan, dan, gebe... dan heb je verder niet heel veel meegemaakt, als je dat nog weet. <laughs> Jazeker, want het was behoorlijk heftig, namelijk. Oh, oh sorry. Ja, ja ik, ik heb die neushaar uitgetrokken en er is een, een puistje ontstaan. En uh, ja, een puisje in de neus, vervelend, Ach, gaat er wel over? Huh? En, uh, maar ja, de dag daarna, ik voel me echt ziek. Ik grieperig. Uh, ja, niet lekker. Dus ik heb de huisarts opgebeld. Ja, joh, ik voel me niet lekker. Ja, kom meteen hierin. Dus ik ben meteen naar heen gegaan. Hij heeft gekeken. En hij zegt, ja, je moet naar het ziekenhuis. Ik zeg, ja, wat nou, ziekenhuis? Ik heb een puistje in mijn neus, pa. Ik heb niet naar het ziekenhuis. Nee, Ja, ja. Nou ja, dus um, heeft hij me antibiotica meegegeven en ik heb hem op het hart moeten drukken dat als ik me slechter zou gaan voelen, dan moest ik naar het ziekenhuis. Maar wat, wat had je een, een neushaarzakje ontsteking ofzo? Ja, daar is een buisje in gekomen, zeg maar. En um, nou ja, dus ik naar het ziekenhuis, want ik ben s'nachts, uh, ik was echt, nou mijn neus was nou echt... Uh, een Bal is rood ongeveer. Rood, knalrood. heel mijn, mijn wangen helemaal rood. Mijn ogen helemaal dik. Alles opgezwollen. En uh, nou ja, ik ben naar het ziekenhuis gegaan. Die hebben me meteen opgenomen. En nou ja, heb ik uh, ja, dagenlang echt aan een infuus gelegen. Maar wat op... Ja. En ik denk, ja, wat, wat nou? Maar dan blijkt dus dat... Omdat die uh, bloedvaten achter je neus of zo... Die zijn, liggen daar heel dichtbij. En als daar wat dan... Uh, ja, Wat er precies misgaat, weet ik niet. Maar dan kan dan daar een, een, een bloedvat springen of zo. Ja, dan ga je gewoon dood. Blijkbaar. En waar? En dan is er een bloedvat in je neus doordat je er een haar uitgetrokken hebt? Nou, dat, dat, dat, daar zat die puist, zeg maar. En omdat dat zo dicht bij die belangrijke bloedvaten zit. die naar je hersenen toe gaan, blijkbaar. Ja. die voeden dus je ja, die komen achter je neus langs hoog onder andere, zeg maar. En, zo is de dokter mij dat ongeveer uitgelegd, dat is al twee jaar geleden. Dus ik niet <laughs> nee, maar ik begrijp nu wel iets beter dat jij nog weet dat je twee jaar geleden de neus hebt ja. Nee, maar ja, dus als ik jou. Het kan, het kan dus blijkbaar heel gevaarlijk zijn. En dat, uh, ja, wie weet dat nou? Ja, nou ja, ik in ieder geval niet. nee. Ja, ik, ik knip mijn haren dus tegenwoordig als ze eruit steken. <laughs> Ew, ja, ik, kijk, ik heb dat gelukkig niet, want ik weet, ik weet ook niet wat ik zou doen. Maar... Nee, maar... Ja, precies. Nee, ja. En ja, dat scheren sowieso. Ik krijg dan, ja, ik, ik, ik in ieder geval wel, dan krijg je de rode drultjes en zo. Ja, dat vind ik lelijk. Ja. Dat vind ik gewoon echt veel lelijker dan. dan. dan Haard. Ja. ja, precies. Ik bedoel, kijk, ze hoeven niet tot mijn knieën te komen. Ik bedoel, ik hoef ook niet eens ooit. Hoe lang kunnen ze eigenlijk worden? Dat vraag ik me wel eens af. Schaamharen. Ja, hoe lang kunnen die nou eigenlijk horen? Als je ze nog nooit geknipt hebt en je zet, laat ze gewoon je hele leven groeien. Hoe lang horen ze dan? En volgens mij is dat net als met, met hoofdhaar. Dat stopt gewoon op een gegeven moment met groeien. Ja, maar ho hoe lang horen ze dan? En dat verschilt per mens. Ja, ik heb het toevallig... Ja, nee, mijn schoonzusje die moppert altijd. Want mijn, mijn, mijn haar, ik heb heel lang haar en dat blijft ook maar groeien. Op mijn hoofd, voor de duidelijkheid. En, en, en mijn schoonzusje die kreeg het nooit langer dan de, dan de schouders. Ja, ja. Bij ja, sommige mensen houdt het gewoon bij een bepaalde lengte op. En bij andere... Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja. Ja, maar maar ja, ik ga en... ja, me toch wel afvoelen hoe dat kan worden. Ja. Maar ja, dat. dat um, ja. Maar ik vind het gewoon lelijk ook. Maar, maar dat, jij, dat jij bij de dokter kwam met die, met, met, met die uitgetrokken neushaar, die was dus meteen ook, uh, ook gealarmeerd. Die zat er weg ja, bovenop. Van... Had ik had echt meteen zoiets van: ja, je moet naar het ziekenhuis komen. Ja. En ik had echt: ja, ik voel me wel kloot, ik voel me grieperig en, en, en, en ziek, zeg maar. Maar ja, kom, ik voel gewoon thuis in mijn neus, ga ik dus niet naar het ziekenhuis. En ik had er nog nooit van gehoord, inderdaad. Ja, ja. Oh. Dus dat uh, ja. ja. En hoe is het nu met je neus? Ja, nou ja, <laughs> hij is nooit meer helemaal hetzelfde gehoord, echt nooit. <laughs> nee, maar wat? Nee, maar, maak je nu een grapje of heb je, nu, heb je nog steeds een? Uh, ik zie, ik zie nu voor me dat je met een ja, Pinocchio neus loopt. Mens omheen, nee, mensen omheen zien het echt niet. Maar ik zelf gewoon, die kleine details, het is dus toch net even anders. Maar wat dan? Ja, weet niet, dit lijntje loopt is net iets dikker aan de linkerkant. Oh, oh. Ik vind het een heel klein verschil, maar ik, ik, ja, ik blijf het zien. Nou, jij knipt voortaan in ieder geval. Nou, Goeie tip hoor, dankjewel. Ja, ja goed. Hé, hey, dankjewel voor het gesprek. Oké. Okay. Goeienacht nog, hè. Joes, Doeg. Doeg. Alaida? Ja, mag ik eerst dit verhaal om zenuwen, wat je net gehoord hebt? Oh, ja, dat mag. Het heb het met dat buisje te maken. Ik heb namelijk een oogziek en je hebt namelijk je holtes en je neusholtes en je oogholtes. Die zetten met elkaar in verbinding. Yeah. Dus daar lopen tra traanbuisjes yeah. langs. Yeah. En daarom, als je een haartje uittrekt, ga je neus, ga je neus tranen. Yeah. En je ogen tranen. Ja. Yeah. Dus dat heeft niks met, uh, met uh, enge te maken, dat komt was dat was puur van dat puisje. Oh. Van dat bloedvat. Maar je, je, je verhaal beschadigt niks op. Wat je? Je beschadigt echt niks als je iets eruit Oh. En je hebt verder geen paasjes of wat dan ook. Oh, oké. Okay. Dus uh, ik kan het rustig uitrekken. Ja, ik durf nu toch niet meer zo goed naar het verhaal van Hanneke hoor. Ja, ah, het dat is zeg ik, dat, dat is bakmakerij. Maar goed, oh. het konijn. Oh, het konijn, ja. Het konijn. Ja. Een konijn maakt een hul. En dat blijft wel degelijk een hol. Als jij met je hond naar het bos gaat, zie je ja. allemaal konijnenholen. Ja. Dus dat gat zit wel zeker in de grond. Ja. Want die mevrouw zei: Santa, blijft dat dan? Nou, ja. gewoon. Dat blijft erachter. En dat gat blijft er ook. Dat blijft open. Ja. Een konijnenhol blijft open. Maar Aleida? Ja. Als je... Je gaat een gat graven. Je gaat een tunnel ja. graven. Ja. Dan moet je toch de hele tijd al het zand dat je daar weggraaft... dat moet je toch uit de tunnel brengen? Nou, ik heb een konijntje nog nooit heen en weer zien gaan met een zakje zand. Nee, maar dat gaat Dat zand onder... in die, tu die tunnel... die is zo zacht. Dat vliegt alle kanten op. Dat gaat echt alle kanten op. Hmm. En dat dan... Hij kan ze eigenlijk zo slank maken dat hij dat heel mooi kan doen. Oh, oké. Okay. Hij maakt zich wat slank. Slank dan dat jij hem ziet. Okay. Die haren kan, kunnen platten tegen het lijfje aan. Hij staat vrij met haar wijd uit. Oh, dat dus is net als een, als een kat in de vijver valt. Dan blijft er ook maar zo'n schaar over. Dat is met een konijn dan ook er, zo. Daar blijft er niks van over. Is een konijn ook in feite... Precies, oh. konijn is precies hetzelfde. Oh. Dus vandaar hoeven we eigenlijk maar heel smal gaatje, gaatje te maken. Dat ze ook weinig weg hoeven te doen. Ja. Omdat ze een ergens klein kunnen maken. Oké. Okay. Want als jij dus een gat ziet van een knijn, dan heb, is er behoorlijk gat, dan een hond de kop in. Ja. Dus, maar goed, ik wou ook even wat de hond. Ja. Wat was er nou precies met de Hij plaste als hij bij een ander was. Ja, als hij ergens ging logeren. Ja, maar neemt hij dan wel spullen mee wat van rakker is? Het mandje of een jas om hem achter te laten? Ja, dat weet ik niet. Nou, dat zou daar eens mee beginnen. Dat is een goede oplossing. Ja. Gewoon een, een, je, je eigen dek met hoes meenemen voor de hond. Je neemt, je, je neemt zijn mandje mee, je gooit een oude jas van jou erin... ...heeft hij jouw geur en zijn geur. Oké. Okay. Nou, dat is ja. een goede tip, dankjewel. Als je een hondenvraag hebt en ik bel dat wij hondenvragen, hondenvraag, ja. of Dierenvraag, mag je me bellen. Nou, oh, dankjewel, Alida. Dan ga ik dat even proberen te onthouden. Oké. Okay. Dankjewel. Jo. <laughs> hey, doei. Jan. Ja. Hallo. Hallo. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Wat heb je gedaan vandaag? Ik heb, ik heb storingdienst en uh, ik moest er even uit. Ach. En dan, en dan zit ik in de auto en dan luister ik naar de radio. Ja, dat hoort er ook bij. En wat was er gestoord? Ja, een, een ketel, een stoomketel. Oh ja. En heb je het kunnen maken? Ik heb het opgelost. Ah, oh, gelukkig. Ja, dat, dat, <laughs> dat vond ik heel mooi even om te horen, die trots in je stem. Ja. Ik heb het opgelost. Yes we can. Ja, precies. Ja. En waar belde je over? over die man die uh, behoorlijk zenuwachtig werd van de wasmachine. Oh ja, want oh, het klinkt alsof je daar ook verstand van hebt, ja. Ja, nou. nou. Uh, moet er moet wel weer wat gebeuren, wil er zo'n uh, trommel uit zijn wasmachine komen. Oh. Dus uh, daar hoeft hij hier absoluut geen zorgen over te maken. En uh, ook uit de wasmachine van 1980, daar zitten ook gewoon lagen in. En die kunnen ook vervangen worden. Want hij had het over dat ze vroeger zo bovenlader hadden en uh, dat of 20 centimeter naar beneden viel. Ja. Yeah. Lijkt mij vrij onmogelijk, maar ik begreep van die beste meneer dat hij absoluut geen stand van techniek had. Nee. Dat begreep ik ook ja, een ja, beetje, ja. Ja, oké. We zitten wat dat betreft op één lijn. Maar zijn vader die verving vroeger altijd die dingesdingen. Ja. Wat was het ook weer? De lagers. De lagers. Dus, dus als je weet, kijk je weet uit ervaring dat als je vader twintig keer de dingesdingen heeft vervangen in je wasmachine. Dat als jij dan later ook een wasmachine, dan kun je ook de dingesdingen vervangen. Want dan heb je het je vader vast wel een keer zien doen, toch? Ja, maar ja, daar, moet je, daar moet je dan wel feeling voor hebben en dat oh. moet je wel interesseren. Nee, dat had Marty niet. Nee, absoluut niet. Nee, dat klonk een beetje ook zo. Nee, dat was niet. Uh, ja. Oké, okay, maar dat zou eventueel ja. kunnen. Maar, maar jij zegt van het zal echt nie, nie, nooit niet gebeuren. Ook niet bij een machine van 30 jaar oud die nog steeds heel, heel snel centrifugeert. Zal niet gebeuren dat de hele centrifuge, de centrifuge eruit vliegt. Trommel. Absoluut niet. De trommel. Nee, moet ik de trommel, absoluut niet. Oké, okay, waarom niet? Het, nou, het is gewoon dat de trommel dat zit in een, in een huis. En voordat die wasmachine, voordat die trommel loskomt, nou, dan, dan moet er nog wel aan wat gebeuren. Okay. Dan begint zo'n ding eerst te kraken en dan, uh, dan geeft de motor het open en dan draait hij gewoon niet meer. Nee, dat is ook. Een geluk bij een ongeluk, dan gaat hij gewoon stuk. Ja, dan uh, draait hij gewoon niet meer. Dan heb je vieze was, maar in ieder geval niet een uh, trommel die door de badkamer vliegt. Nee, absoluut niet. Oké. Okay. Hey, en um, uh, wat is nou de raarste storing die jij ooit hebt meegemaakt? De raarste storing. Ja. ja. Dat is. Er zijn niet echt rare storingen. Ik, ik werk met techniek en, uh, de, en die dingen gaan kapot. Ja, oh. En dan, uh, dan moet het gewoon gerepareerd worden. Nee, geen vreemde storingen ofzo. Okay. Nee, oh, je hebt al eens ontzettend complexe dingen. Of dat je een stroom hebt of zo. ofzo. Ja, dan ben je er veel druk mee. Ja, ja. Maar heb je wel eens dat je echt een hele nacht door hebt moeten werken? Ja, ja, ja dat gebeurt. Oh, jeetje als je in een productiebedrijf werkt en ja, dan moeten dingen weer gewoon draaien en dan moet gewoon productie gedraaid worden. En, kan niet, ja, en komen de... ook altijd en... alle storingen tegelijkertijd? Nou, ja, soms heb je wel eens van die dagen, ja. ja. Nou, je hebt het er nu op zitten of niet? Tot hoe laat heb je storingsdienst? Nou, ik heb echt gewoon de hele nacht storingsdienst, oh. dus ik hoop dat het er rustig blijft. Oké, okay, nou dan, dan uh, wens ik je vast onder voorbehoud, wens ik je vast wel trusten. rusten. Nou, dankjewel. En beda bedankt voor, de, voor het antwoord, hè, voor Marty. En nog een uh, goede uitzending. Ik zit ook vlak bij je huis. Zit je vlak bij mijn huis? Dat klinkt heel eng, hè, als je dat zegt. Nee, nee, nee het is niet bij jouw huis. dan. Uh, ja. Waar, ja, waar, waar rij je nu dan? Vlak bij Kampen. Zwaai je, je we even dan? Nou, maar naar wie dan? Nou, gewoon naar mijn man en kinderen. Ja, is goed. Oké, okay. dankjewel. Doei. Dag Jan. 0800-1121. Volgens mij is er geen vraag meer onbeantwoord. Dus je kunt ook vooral bellen naar 0800-1121 als je zelf met een nieuwe vraag rondloopt. Even kijken of alle vragen van Martijn wel beantwoord zijn. Heeft Schamaar een functie? Nou ja, daar is het een en ander over gezegd. Misschien dat daar nog een toevoeging op kan komen. Uh, ja, en waarom ze in Duitsland veel meer schaamhaar hebben dan in Nederland, en dat, dat heeft met die vrijkurpertoestand te maken, begrijp ik uh, van Ruud. Uh, heeft neushaar een functie? Ja, dat was om vuil buiten te houden. En waarom gaat de tranen was? met dat soort Ja, zelfs Martijnse vragen zijn allemaal beantwoord. Ja, en, nou, dat betekent dat er echt ruimte is voor nieuwe vragen. 0800-1121. Peter? Hi. Morgen. Goedemorgen. Hi. Goedemorgen. Dus, uh, ik, had, ik had een uh, konijnenantwoord, dus... Uh, o oh ja, dat doen we wel. nog even, ja. Ja, die liep nog half, dus ja. die had nog gedeeltelijk uh, een, uh, ongeveer beantwoord, maar ik, uh, zoals ik zou zeggen dat die uh, zou kloppen. Nou ja, doe jij het dan nog even goed? Nou, er is dus, uh, jaren konijnen gehad, dus ik heb ze wel zien graven. Dus, uh, <laughs> ik heb ze nooit zo ver laten gaan dat het hele holen werden, maar uh, dus, uh, um, Eigenlijk simpel uitgelegd, een konijn rolt het zand naar buiten. Dat is eigenlijk uh, de beste uitleg die ik kan geven. Nee, maar dan moet je me toch nog iets, iets meer ja. duiden. Want hoe rolt hij ja. dat naar buiten dan? Nou, dus hij gaat een, een keltje, hè. daar begint hij mee, want een, een hol begint met een keltje. Uh, daar maak je eigenlijk het eerste bultje. Nou, dan gaat hij verder om een tunneltje te maken. En dat rolt hij eigenlijk iedere keer, heel langzaam naar zijn voorpootjes, eigenlijk naar zijn achterpootjes. En dan krijg je vanzelf, op het moment dat je dus, ja, we noemen het een soort van uh, afvallaagje eigenlijk dat hij maakt, en maakt bovenop het ja, bestaande laagje iedere keer weer een nieuw laagje. Maar houdt er wel de, het hol zo groot mogelijk dat hij, dus, uh, ja, een, een tunneltje krijgt. Ja, ik weet, hoe je het doet, doe je het, maar ik vind het heel logisch. Ja, dat vond ik ook. Ja, dat vind ik echt knap gedaan. Dat gebeurt toch niet ja. snel? Nee, dus, het, het is echt letterlijk gewoon, hij nee, graaft met zijn voorpootjes en dan gaat het achter zijn kontje. En, uh, ja, uiteindelijk uh, ja, maakt hij een tunneltje en dus dat wat hij eruit gooit, dat, ja, dat, dat, dat maakt hij iets klappig. En dan, uh, heb je zelf een.. Ik krijg zelf een buisje en ten onder dus. Uh, een... nou, <laughs> dat raak ik, ik zelf alvast in mijn eigen verhaal, maar. Dit, nee, maar uh, ik is... begrijp echt wat je bedoelt. Dat vind ik echt heel knap. Ja. Maar jij hebt jarenlang konijnen gehad. Ja, dus toen, ik, uh, toen ik in uh, nog een, een klein petertje was, had ik uh, drie konijnen. Dus, uh... Maar wa wat is er nou aan? Ja, ik heb toevallig heb ik, uh, heb ik sinds deze of ik uh, krijg ik deze week een hamster. Mm -hmm. En dat is dan ook weer puur opgedrongen omdat de kinderen dat nou eenmaal leuk vinden. Dat heb ik met konijnen ook. Wat is nou leuk? Ik bedoel, het is lief, het is schattig. Maar denk, wat, wat is er nou verder aan? Uh, ik, ik denk dat, ja, het, het is wat vond ik dan? Het knuffelgehalte van een konijn is gewoon heel treffig. Dat dus ah. ieder geval Als je een rustig konijn hebt, dus je hebt ook wel veel. Ik ook een wild konijn, dat is ja. wel minder. Ja. Maar als je rustig konijnen hebt, gewoon uh, vasthouden, knuffelen, uh, aaien, geeft heel veel rust. Uh, in ieder geval voor de kinderen een, een verantwoording. Hè? Dus je moet ergens voor zorgen. Ja. Dus dat is dat dus hetgene wat wat konijnen hebben. Dus, uh, in, ja. in ieder geval vond ik in ieder geval wel erg leuk. Ja, daar zit wel wat in. Dus, ja. dat, dat, dat is in ieder geval wat ik <laughs> in ieder geval een beetje erbij kan verzinnen. En ook wat mijn eigen gevoel erbij was. Dus, uh, ja. ja. Nou ja, ik, dit is, uh, het, het, het klinkt wat mij betreft uh, heel logisch. Gelukkig. Dus ik, ik, ik overweeg nog om de hamster uh, op te blazen totdat het een konijn wordt? Ja, dus in, in ieder geval een konijn is het steviger. Als je een konijn laat vallen, dat blijft iets meer heel dan een hamster. Uh, een hamster? Oké, dan schrijf okay, ja, nou, ik breekbaar. dat vast op, niet laten vallen. Ja, door mij plakt een sticker opbreekbaar, maar dat... Uh, <laughs> ja, precies. Nee, ik zal er wat voorzichtig mee zijn. Dat is goed dat je het zegt. Yes. Ja. Mm -hmm. nou ja, het zijn eenmaal hamsterweken. Um, ja, bon. En uh, de konijnen tunnel vraag is beantwoord. Ik zit even te kijken of ik een plaat kan bedenken met het woord tunnel erin. Ik heb ooit wel van een beentje gehoord tunnelfist maar om die hier te draaien, ik denk niet dat het helemaal goed nee, is. Nee, het, het is half vier. Hè? Laten we het een beetje rustig houden. Nou, dat is een beetje, een beetje hele zware uh, hard rock. Ja, af, precies. Dat, uh, dus de dus, mensen moeten niet allemaal wakker worden. Ik, ik kijk even, wacht ik, want ik, uh, Funboy Tree is leuk, met Tunnel of Love. Dus even kijken of ik ja, die... The, the, the, the klinkt, ook, Deloitte, ja. klinkt ook heel logisch met konijnen, Tunnel of Love. Deloitte. Even kijken of ik hem erin heb staan, hoor. Ja, dan hoef je er in principe hoef je er niet bij te blijven, op Peter, als het je gaat vervelen. Maar uh, even kijken, Tunnel of Love... UB40 heeft er volgens mij ook nog een met Tunnel of Love, als ik het goed heb. Wat zei je, sorry? UB40 volgens mij ook nog Tunnel of Love. Uh, en... Kijk, ja, Dire Straight volgens mij ook zoiets. Heb ik 28... Wat he... Nou ja, daar, daar, in, wat, wat een opties opeens, Peter. Waar, waar hou je van? Uh, voor mij maakt het niet uit. Als het maar een beetje gewoon lekkere muziek is, vind ik het prima. Dus... Uh... Ik, okay. Dus ik was al heel erg blij met Bright Eyes, dus... Uh... Even kijken of we wat Dan moet ik even kijken, want ik dacht de versie van Funboy 3. Als ik die erin heb staan, doen we die. Dat vindt volgens mij iedereen leuk. Het maakt dus mij allemaal niet uit. Als er muziek is... Oh, nee. Dat, dat kan ik nu voor je regelen, Peter. Kijk, kijk. Goeiedag. Nee, hey, dankjewel. Doei. Je even. Doei. Jo, oi. Doei. Hey. Consequences altered faces, my ego altered, altered egos, wherever I go, so does me go. Walk through the fields where the flowers are growing, carve out your names on the first tree, you see there are twenty-two catches, when you strike your matches, get down on your knees in the tunnel. I'm Gave up your friends for a new way of life And both ended up as ex-husband and wife There were 22 catches when you struck your matches And threw away your life in the tunnel of love en channel of love. Ik zit op mijn lijstje te kijken. Alle vragen zijn gewoon echt beantwoord. Vind ik. Er is overal iets zinnigs over gezegd. Um, behalve misschien waarom de hond van Sebastiaan plast als hij ergens logeert. Maar het mooie was dat Aleida wel met een oplossing kwam. Namelijk gewoon als hij gaat logeren, allerlei dingen van jezelf meenemen. die naar jou ruiken, zodat je hondje je niet mist. Um, nou, dat, dat is eigenlijk nog mooier om het gewoon op te lossen... in plaats van de reden op te snorren. Maar als je er nog iets over wil zeggen, 0801121 Rutger, Rutger, goeienacht. Eh, goedemorgen. Hallo. Waar Hallo. ga je naartoe? Ik rijd uh, richting Rotterdam. Waarom? Met, uh, Omdat <laughs> dat moet. Dan zeg het wachten. nog eens, met? Omdat dat moet. <laughs> van wie moet het? En, en ja, dat is, dat is mijn werk, hè? dat is de, de drift, dat hoort al eentje zo. Oh. Ik, ik rijd met machineonderdelen voor de scheepsvaart. Dus ja. als die niet op tijd komen voor reparatie, dan, dan ligt er iets stil, bij wijze van spreken. Ja, precies. Dan, dan, dan uh, vaart het niet wel, nee. Nee, nou, in de regel uh, ligt het al even stil. Maar ja, uh, oké, okay, dat is een ander verhaal. Dat kan per situatie kan dat verschillen natuurlijk. Oh, ja. Er nee, daar zit wat in. Nou. Maar uh, in ieder geval, ik had een, een vraag. Oh. Uh, dat, is, dat, dat gaat over een pioenroos. Ik weet niet of je weet wat het is, pioenroos? Een pioenroos? Ja, dat is een, ja. een bepaald soort roos. Ja, inderdaad. En dan heb ik, ik heb daar in mijn tuin staan twee pionrozen, Twee van die planten, zeg maar. Ja. Van ongeveer, uh, nou, uh, dat zijn plakkaarten van... Uh, een totale oppervlakte van een, een, een, een vierkante meter. Ja. Maar het zijn schitterende mooie rozen. Je, ja. je kunt ook zo een snijbloem kopen, hè? Alleen, ik heb wel een hele grote oppervlakte. Alleen, er komt nooit, nooit een bloem in. Ja, het is één, één of twee bloemen. En, en ik heb al eens gevraagd van, ja, hoe zou zoiets dan kunnen? Ik ben wel eens bij een thuiscentrum geweest en ja, dan moet je de grond even meenemen. En dan wordt dat geanalyseerd. Nee, maar jij bent echt met een bakje grond ben je naar het tuincentrum gegaan. Ja, want dan zeiden ze in eerste instantie, ja, misschien ligt het wel aan de bemesting van de grond. Ja. Dus dat was de oplossing, dan wordt dat geanalyseerd. En dan zeggen ze van, ja, dan moet je een spulletje X moet je erop donderen, of spulletje Y. Ja. En dan, dan gaat dat beter. Maar alles wat ik ook doe, uh, zoals vorig jaar had ik, had ik zo'n... Zo, Zo'n planten, er zat helemaal niks in. Nou ja. en, nu, en nu dit jaar, het is schitterend mooi, mooie, fres, groene, groene plant. Daar ligt het niet aan. Alleen oh, er komt niet, niet, niet een bloem in. En, en, en, en, en ik heb alles even, alles even gevraagd, her en der. Maar ja, ja niemand die dat, die dat eigenlijk weet hoe, de, hoe dat komt. Er zijn wel mensen die zeggen van... Ja, je moet ze, straks in het najaar moet je ze helemaal snoeien. Ja, dat is... Uh, ja. Nou, in principe hoeft dat niet. Dat is eigenlijk flauwkul, want ze gaan dood, ze sterven af. En uh, in het, het volgende voorjaar kun je zo... Uh, uh, de de je troep kun je, kun je balken vegen en het is klaar. Oh. En, en dan komt het weer... Het is een hele snelle groeiende plant en dan komt het weer op. Ja. En meestal geef ik het dan ook wel even wat wat, wat koe-mest of, of wat andere mest, maar ja, wat wil ik zeggen, de plant, dat is fantastisch, alleen de bloemen, nou, je voorstelt dat dat ongeveer uh, een vierkante meter plant is ja. en dat zitten er maar twee bloemen Maar hoe gaat het met de rest van de planten in die tuin van jou, of is dit het? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. er staan meer planten in de tuin en ja. Ja, dat, dat, dat groeit als kool bij wijze van spreken. Dus daar is niks mis mee behalve okay. dat er eens een keer een, een, een vervelende slak mijn, uh, mijn komkommepalvreed. Ja. daar zijn er ook een dingen voor. Dat is de natuur. Maar uh, ja, ik zou dat graag eens willen weten van hoe kan dat nou? Wat doe ik? Wat doe ik verkeerd? Ah, dan moeten eigenlijk He? hele vrouwelijke eigenschap om te zeggen wat doe ik verkeerd, terwijl... ja, dat ik, ook, want ik weet. Ik, Misschien kun je die, die bloem hiervoor, kun je dat voor de geest halen. Want dat zijn schitterende, mooie. En, en in dit geval, als er een bloem is, dan is het een hele mooie, vuist dikke, mooie, donkerrode pioenroze. Je zit er echt op te wachten. Je zit iedere dag te kijken of je al. Uh... Ik hou dat inderdaad iedere dag. In ontluikende rozen, maar nee. Helemaal nee, niks. Maar, nee, maar ik hou met thuis sowieso. Iedere dag loop ik er even langs. Ja. En uh, dat hou ik even in de pijlen. Dat, dat vind ik schitterend mooi werk. Ik, uh, ik ga mijn best voor je doen, want ik weet dat er mensen luisteren die verstand van tanieren hebben. Ja. En oh. terwijl wij het erover hebben, vraag ik me nu af of het ooit goed gekomen is met de, uh, uh, de zaadjes voor de wilde bloementuin die verstuurd zouden worden. Ja, jij denkt, ah, waar nou, heb dat je dat het dat over? Dat, dat, dat heb ik gehoord. Eh, ik meen de vorige week of de week ervoor. Ja, dit is alweer twee weken geleden. Dan moet ik ook even achteraan of dat wel allemaal goed... Ik, word, ik, ik, moet, ik heb een partijadministratie van dit programma. Vorige week werd er een, een stormlamp verstuurd worden. Dat is allemaal goed gekomen, heb ik me laten vertellen, door P.O. en Marieke. En die week daarvoor moesten voor de wilde bloementuin. Dan ga ik even checken of dat allemaal goed gekomen is. Nou. Ja, je hebt uh, onderhand assistentie nodig. Ja. Dat, ja, dat zou fijn zijn. Iemand die gewoon een beetje bijhoudt of alles wat beloofd wordt ja, ook wel ja. nagekomen wordt. Want daar ben ik zelf niet zo sterk in. Ja. En, maar in jouw geval is het gewoon een kwestie van iemand even de oplossing geven. waarom ja. de pioenrozen niet, uh, niet bloeien. Nee, waarom, waarom er eigenlijk. Dus de, de plant op zich, niks mis mee. Schitterende mooie plant. Oh, okay, ja, er komen maar één of twee bloemen in. En, dat, en, en ik weet dat, want dat hoort niet zo. Dat, normaliter, ja, hoort dat toch wel behoorlijk wat, wat rozen. Ja. In te komen. Het is duidelijk. Ik ga mijn best voor je doen. Dankjewel. Om, blijf luisteren. Goeienacht verder, ja. Dag. Hoi, goede reis. <laughs> 0800-1121, als je het probleem van Rutger op kunt lossen. Jappie. Hé, hey, goeienacht, uh, Astrid. Hallo. Hoi. Uh, ik heb een vraag over. Uh, de, de, de, de, de, ja, over borgtocht. Ja. Kijk, als iemand in voorarrest, uh, uh, iemand wordt gearresteerd en ik ga in voorarrest en zo... dan kun je eventueel uh, in aanmerking komen om uh, borgtocht uh, vrij te, uh, te worden gelaten. Uh, en nu is mijn vraag, uh, krijgt die persoon, als die eventueel vrij wordt gesproken van uh, hetgeen waar die van uh, beschuldigd is... krijgt hij dan die borgtocht ook uh, terug? Ja, toch? Ja, zo heet het woord wel, hè? Ja, maar, dit, nee, maar, je... maar dat is toch de hele clue dat, dat, dat op een gegeven moment. Dan hoef je niet in de gevangenis en dan mag je naar huis. Maar dan om dan zeker te weten dat je je wel weer komt melden voor de rechtszaak, moet je geld betalen. Oké. Okay. Dus, de, maar dan, dan moet je het wel terugkrijgen als je, want anders dan is het, no, is het alsnog zo. Kijk, als ik iets gedaan heb en ik moet, eh, er komt nog een rechtszaak en zegt van nou, je mag dan als je zoveel betaalt, mag je naar huis. En en ik krijg het toch niet terug. Ja, wat? Waarom zou ik me dan nog melden voor die rechtszaak? Oké, okay, ja, dan, nu snap ik het wel een beetje. Maar ik heb het me toch wel een beetje afgevraagd. Want uh, ja, je hoort wel eens van die hele grote rechtszaken dat, dat je bijvoorbeeld een miljoen uh, euro ja. of zo uh, zou moeten betalen. Voor een, uh, uh, en dan denk ik wel eens bij mezelf: van, uh, ja, zou die persoon het dan wel terugkrijgen? Of zo? <laughs> en als hij nou veroordeeld wordt dan. Ja, ook. Daar gaat het. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Het is geen onderdeel van de straf. Het is puur om, uh, om er zeker van te zijn dat iemand wel opkomt dagen voor de rechtszaak. Oké. Okay. Dat hij er niet ja. vandoor gaat. Ja, maar ik ja. kijk heel veel van die Amerikaanse series, hè, dus ik weet niet of het helemaal uh, uh, uh, uh, strookt met de werkelijkheid. Nee, maar ik denk ook uh, dat uh, de Amerikaanse rechtstoestand, uh, uh, dat, dat ligt een beetje anders dan als hier in Nederland. Mm. Maar dat, dat, dat, dat, dat vroeg ik me gewoon nog een beetje af. Ik denk, nee, maar waarom zou je het anders betalen? Ja, ik weet het niet. Ik heb er nog niks mee te maken gehad, gelukkig. Dat je jezelf vrijkoopt, misschien nog. Dat je kunt zeggen van, nou ja, dan hoef ik niet tot de rechtszaak in de gevangenis te zitten. Maar ja, dan, dan, dan, ja het gaat vaak om zulke enorme bedragen. Ja, ja, maar ik wist niet... Uh, kijk, ik ben niet in het, in het hele gebeuren verder thuis en ik kijk ook wel uh, veel Amerikaanse films en, uh, en zo. Um, en dus, uh, maar ik denk, ik bel de nachtzuster even ja. voor, de, voor, een, voor een antwoordje en uh, nou, het, het lijkt me wel vrij helder. Ik uh, denk het ook. Ja, het is eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat ik antwoord geef, maar volgens mij is dit, uh, is dit echt nou, appeltje-eitje. Nou, dat dacht ik ook wel. Ja, hè? Nou ja, maar als iemand, er zijn zat mensen met verstand over dit soort zaken die luisteren. Dus als iemand het nog met me oneens is, dan moet hij het ook maar even laten horen via 081121. Hartstikke goed. Alles dankjewel. verder goed, Jappie? Ja, dankjewel. Ja? Ja, met jou ook. Ja, prima. Heb jij nog ontwikkelingen? Um, wat voor soort ontwikkelingen? Nou ja, ik weet het niet. Nieuwe buren of de schuur is afgebrand. of. Nee, Gelukkig niet. Alles oh. is nog bij het oude hier zo. Oh, mooi. Nou, dan, uh, dan zijn we allebei weer bij. Ja, zo is dat. Hey, ik uh, spreek. Uh, en ik kom nog wel eens even met een orsnelere vraag. Maar het is niet dat je met borg toch vrij bent. Hè? Dat je nu zorgen maakt of je je borg toch wat terugkrijgt. Ja, ik ja maar ik, ik weet dus niet uh, hoe dat werkt. En je hoort uh, er. Uh, nee, maar hoort, Japie, ik bedoel, het is, niet, het is niet eigenbelang dat je deze vraag stelde. Nee, nee, nee, nee. Nee, ik heb. Hoe bedoel je? Nee, het is niet dat jij toevallig op borgtocht vrij bent. Nee, dat, dat, dat zei ik zo net. Ik, ik, ik, ik ben daar helemaal niet in thuis. Nee, ik precies. Nee, mee ik mee check het even. Dat ja. je ja. niet overweegt om naar Zuid-Amerika <laughs> te vluchten met een hey, vals dan, paspoort. Dan, dan hoor je mij helemaal niet meer. Nee, dat is waar. In Nederland nee, werkt het ook allemaal hey, hey, niet zeg, zo. Nou, nou zeg je wat, hè. Ja. Stel je voor, uh, je, je gaat uh, vluchten. Ja. Dan ben je, je borgtocht wel kwijt, denk ik. Ja, dat is de kloof van die borgtocht. Ja. Ja, dat is in die gekke Amerikanen. Die betalen dan, dan betalen ze zoveel duizend euro en dan gaan ze in Mexico wonen. Verstopt. Ja, bijvoorbeeld als ze een, een, een, een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd hangt. Ja. En, en ze moeten dan misschien een miljoen, miljoen betalen en ze kunnen het boven water krijgen. Ja. En ze gaan dan, dan, dan, dan zou ik misschien ook de benen nemen hoor. Ja, ja ik. Ja. <laughs> ja, ik het is altijd zo moeilijk voor dit soort hypothetische situaties. waarbij je dan eerst in de basis een misdaad moet, uh, moet plegen. Maar... Ja, precies. Zo kun je zo. Goed. Nou, uh, Jappie, tot de volgende keer. Hé, hey, doen we. Doeg! Hey. Hoi. Hoi. 081121. Ad. Ja. Hallo. Eindelijk. Eindelijk. Ja, het kan duren. Oh. Nee, ik had een, uh, een vraag over, ik weet niet, de televisie zie je die reclame van die hond. Ja. Van een uh, die, die, uh, slechtsziendere reclame. Die man die rijdt over die sporen als heen. En er is een hond van die lange flappen hoor, kleurig. En op een bepaald moment krijgt hij dat zonlicht in zijn ogen. En dan zegt hij tegen die hond, Hé, hey, jij ook zo last van die zon? En dan zegt die hond... Dat vind ik zo schitterend. De dingen dat ik al tien keer gezien, maar ik heb tien keer lachen. En ik vind het een schitterende hond. Vind ik. Het zo'n droog, echt zo'n droog kloot. Want ik heb zo'n type hond gehad, maar die is overleden. Oh. En, en dan zit je te kijken, denk ik: God, is toch wel een leuke hond. En dan ga ik op internet kijken, maar kon ik hem niet vinden. En dan wil ik wel weten wat voor ras dat is. Maar je hebt zelf zo'n hond gehad, maar je weet niet nou, wat niet, voor niet, ras het niet, is. Niet, niet, niet dat ras, niet dat ras. Oh. Ik heb ook een, een, een Schotse Terrier gehad. Die had, die had ook zo'n zwarte, zo'n whiskyhondje mm. zeg maar. Ja. En die had ook zo'n zo, zo stuurskarakter had een beetje, maar hij was daardoor juist leuk. Ja. Ik hou niet van die opgewonden honden, ik vind het wel leuk als een beetje, dat, dat heeft die hond ook. Een beetje dat ze, dat droge, maar dat vind ik wel komisch. Ja, dit, nee. maar dit is, is dit niet een decibello? Oh, ik zou het niet weten. Ik, nee, je hebt, ja, uh, bij Radio ik, 2 heb je een hele tijd zo'n hond gehad... die uh, een soort van logo was voor Radio uh, 2. Volgens mij is die, is die niet meer. Maar, oh, nee, maar je ziet hem nu elke avond op de tv. Ja. Je. Maar is een lange flapper hoor, die plooi om zijn kop heen. En, en, en ja, zo'n lang gezicht heeft hij dan. Ik vind het prachtig, vind ik het. En dan geeft hij dat geluidje, dat is natuurlijk wel... Uh, gemaakt natuurlijk, maar yeah. het is toch een leuke reactie. Maar waar is het de reclame voor dan? Ja, voor, een, voor een, brillen, brillen, een bekende brillenzaak. Je mag dat niet zeggen, wel? Jawel, joh, dat maakt het nou uit. Speksevers. Gaat echt niemand naar Specsavers omdat jij dit nou gezegd hebt, hoor. <laughs> dat gaat echt niet, uh, de handel gaat niet... Uh, uh, uh, nee. nou, Oké, okay. Specsavers geeft je reclame op de tv. Ja. Ja, je mag niet zeggen, Spex even is een fantastisch bedrijf. Dat mag je niet zeggen. Ja, dat mag je niet zeggen. Maar nee, de Speksefers... Nee, ik heb het niet gezegd. Oh, ja, ik heb het wel gezegd. Maar ik heb het niet gemeend. Nee, goed. Maar, um, uh, ja, nou ben ik toch wel heel erg benieuwd. Want, want volgens mij is het net zo'n hond als de hond van Radio 2. En er zijn er vast ja. wel mensen die weten wat voor hond dat is. Ja, ja. Want ik dat... weet toch dat ik dacht dat het een beagle was, maar het is geen beagle. Nee, het is. Beagle. Die ken ik wel. Hij is deze. groter. Nou is deze groter, maar ja. gaat er in die kop is geen beagle. Die heeft ook flappen lang horen, maar het is geen beagle. Dat weet ik wel zeker. Maar je had, vroeger had je een, je had een, een soort uh, striphond. Ja. Die heette volgens mij Fred. En dat, was dat ook een beagle? Of was dat juist niet een beagle? Nou, er zijn altijd mensen die, die nu weten waar ik het over heb. Dat weet ik zeker. Die gaan bellen naar 0800-1121. Dus de hond uit de reclame. Ja, levenkleurig is die. <laughs> en dan had ik nog een, een, een, een oplossing misschien wel. Ja. Voor een week of twee geleden, want ik luister veel naar je. Ja. Uh, over dat rook, want rook afkomen. Oh ja, dat is langer geleden, maar ja. Drie weken dan. Ja, ik ben er vanaf gekomen. Ik rookte heel veel sigaren. Ik ben die Wilde daarvan Ja. Yeah. En een halve sigaar verpulveren. In een palletje met water. Een centimeter water. Dat laten trekken. Dan krijg je heel zwart water. Ja. Yeah. Neem je een kolenfles van anderhalf liter leeg. Doe je dat erin. En dan vul je het aan met water. En steeds schudden. Dan krijg je een homeopathische verdunning. En elke keer als je trek hebt in een sigaar of een sigaret neem je een teugje van het water, oh, God dat water. O, gadverdarren! Nee, dat proef jij niet meer. Oh dat lijkt me echt heel vies. Nee, dat proef je niet. Je ziet niet eens de kleurverandering. Je ziet het heel in de vet. Dus proef je heel in de vent. En proef je een, een, een tabaksmaakje. Maar het, het, het, het, is, het smaakt nog lekkerder als cola bij wijze van spreken. Oh. na een week was ik er wel vanaf. Oh Van roken. Nou ja, hartstikke goed. Ja, nou ja. <laughs> Ja, ik volgende week probeer je het ook wel te vertellen. Want toen kan mijn rood niet door. Dan ja. kan ik het toch vertellen, wie weet. Uh, wie weet, is... kan je hem helpen, ja. Ja. Nee, er zijn een hoop mensen met problemen met stoppen met roken. Zeg, wat is dat een, een... Dat is echt een probleem dat mensen aan het hart gaat. Ja, nou, maar die, dit is een homeopathische verdunning. Daar kom ik, dat, ik in die, in, dat gebruik ik ook in de biologische landbouw. Ik dus gebruik ik ook die verdunningen En dan uh, om, de, om onkruid te verdellen uh, of uh, wat ook. Dat... Uh, dat kan ook op deze manier. Nou, ik maar... vind, ik vind, ik vind een rare, rare mogelijkheid. Maar wat helpt, helpt hè? Dus ja, uh, als het, het voor is iemand is. Uh... Het is niet schadelijk. Ja. Het is niet schadelijk, echt niet. Nou, uh, dankjewel hiervoor. En kijk jij ja. veel reclames of niet? Want ik, ik hoor de laatste tijd steeds vaker om me heen dat mensen reclames niet leuk vinden. Terwijl ik vind sommige reclames zo grappig. Ja, ik vind reclames wel leuk. Ja. En ik ben ook kunstschilder, dus ik vind het helemaal leuk om naar bepaalde zaken te kijken. gewoon. Dus dat vind ik vind het leuk. Krijg je er inspiratie van? Nou ja, maar ik maak ook wel eens foto's van een tv-beeld. Ja. En dan pak je ze gebruiken die foto bijvoorbeeld voor, voor een schilderij op te zetten. Ja, ja. Ja, ik moet, er is ook zo'n reclame van MM's. Dus de, de, dan, de, dan zegt die vrouw die zegt tegen die man... Van, ik heb wat trekken in iets lekkers. En dan doet hij het kastje open. En dan zitten die M&M's in het kastje... en die willen dan niet in de schaal. Nee. En ik, ja, ik moet er echt zo verschrikkelijk om lachen. In de, in de, Want dan zegt hij op een gegeven moment zegt hij ook zo... en nu in, in het Engels zegt hij dan En nu allemaal in de schaal. En dan komt hij zo uit het kastje... Ga zelf maar in die schaal. Ja, in het Engels is die oh. grappiger. Maar ik vind het echt, ik moet er heel erg om lachen. Nou ja, het feit dat je zoiets naar voren haalt, dus dat betekent ook dat het toch op je inwerkt. Anders onthoud je het niet. Ja, ik ga er, dan, ik ga er geen MM's van eten. Maar het oh. is, uh, het, ik moet er wel heel hard om lachen. Oh, nou ja, je kijkt er wel regelmatig naar en dan denk je: God zal het wel zo zijn. Was het... is er ook een... is er ook een nieuwe reclame waar ik nou steeds zo om moet grinniken. is dat nou? Schimmelnagel. Oh. Moet jij lachen om de schimpie, of niet? Nee. Dat vind ik niet leuk. Zo'n nee, die... beest, wat onder zo'n grote nagel. Ja, dat vind ik niet leuk. Maar ik vind het wel leuk dat jij het leuk vindt. Nou, Ad, ja. ik, uh, ik bedank je voor je bijdrage. Ja, ik wacht af. En uh, ik ga op zoek naar de, wat voor merk hond dat is in de SpecCevers reclame. Ja. Wie weet dat iemand het even doorbelt naar 0800-1121. Dag Ad. Luister. Doei. Uh, uh, Jur. Ja, goeienacht. Goeienacht, hallo. Hi, ik had een hondenvraag. Nou, we zitten wel Ach, in ja, de alweer. honden. Ja. Zou ja. eh, er bij honden ook het syndroom van Daum bestaan? Oh, dat heb... weet je dat we deze vraag ooit een keer met katten hebben gehad? Oh, nou, en... nou ja, misschien was het hetzelfde antwoord dan als voor honden. Ja, nou het antwoord was volgens mij toen ja, maar... Um... Ja, maar hoe kan je dat herkennen? Want ja. uh, een man die zegt dat mijn hond het syndroom van Down is, maar ik geloof het eigenlijk niet. Nee, nee, maar waar, waar denkt hij dat aan te zien dan? Ja, aan zijn gedrag, maar ik vind het een slimme hond, maar vooral als zijn tong die ze verder buiten komt. Wat? dat zijn tong zo ver naar buiten komt. Hij als je hard rent of als je moe is, komt zijn tong ver naar buiten. Ja, maar dat is bij alle honden zo. Dat ja, is dat om zweten af te voeren. Nee, dat is voor je ja. haar. Vocht. Omdat hij het warm heeft. Ja, precies. En een hond kan niet zweten, dus dat doet hij via zijn tong. Ja. Maar ja, dat... Ja, dat uh... dan komt bij de honden, dat weet ik dus niet. Maar... Syndroom van Down. Ja, misschien hebben alle honden gewoon wel Syndroom van Down. Ja. Dat kan ook. Ja, ja. Ik denk het niet, hoor. Ik weet het ook niet. Andere mensen hebben het ook niet. Over, ik moet even goed opschrijven. Kunnen honden syndroom van Down hebben? Ja. Wat ben je aan het doen, joh? Ik ben net afgewerkt. <laughs> Dat klinkt zo raar, hè? Dat, dit is echt ja. soort, uit Zuid-Nederland, maar ik vind het zo raar klinken. Maar je bent klaar met werken, joh? Ja. ja. Oh, en wat heb je gedaan? Ik ben vrachtwagenchauffeur. Dus, wat heb je afgeleverd? Of sta je nee. nu te lossen? Nee, ik ben klaar, ik doe de, de, de poort dicht. Ah, lekker. Doe je ja. hem goed op slot? En dan zit hij al. Oh. Oké. Zo. Nou, dan kijk ik weer naar huis. Naar en dan ga auto. je nu naar huis met de vrachtwagen, of ga je nu met de nee. andere auto naar huis? Met mijn auto ga ik naar huis. Oké, okay, dus als jij je bent vrachtwagen maar als je naar je werk gaat, dan moet je met de auto naar je werk en dan stap je daar in de vrachtwagen? Ja. Vraag me wel eens af wel, vrachtwagenchauffeurs dan allemaal s'avonds die vrachtwagen bij hun in de straat moeten parkeren, maar dat is natuurlijk ja, niet dat zo. dat natuurlijk niet. Nee, nee dat, dat kan helemaal niet. niet. Ik ben geen internationale vrachtwagenchauffeur, maar die eh, jongens die internationaal rijden, die slapen natuurlijk in zijn auto en ja. die zitten gewoon s'avonds op het parkeerplaats. Ja, maar toch niet bij hun huis als ze thuis nee, zijn toch niet? Nee, helemaal ergens, in het buitenland. Nee. Oh, oké. Okay. En wat heb je vervoerd vandaag, Jur? Lantaarnpalen. Niet? Ja. Oh, bedankt namens ons allemaal. Ja, ik heb ze uit de grond getrokken, dus er is geen licht meer in ieder geval. Oh, nou dan niet bedankt namens ons allemaal. Er <laughs> komen we wel een nieuwe natuurlijk. Oh, gelukkig. Nou bedankt. Ja, ja, ja, ja, ja. Jur, ik, uh, ik leg hem voor aan heel Nederland, of in ieder geval die mensen in heel Nederland die nu nog wakker zijn en naar Radio 1 luisteren. Kunnen honden ja. het syndroom van Down hebben? Ik ga mijn best voor je doen en dan hopen dat we het nog beantwoorden voordat je thuis bent. Dag Jur! Oké, okay, dankjewel. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, houdoe. Hoi, 0800 1121. We gaan er even uit voor het nieuws met Rachid Finch. Tot zo, hè.